Een deel van het vlees dat slachterij Van Hattem uit Dodewaard moet terughalen is in Duitsland beland. Het gaat om 19.000 kilo, dat melden Duitse media. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit verdenkt het bedrijven van goedkoper paardenvlees in rundvleesproducten te hebben verwerkt. Het verdachte vlees zou in 2012 zijn geleverd in noord rijn west -Valen. Er zijn geen aanwijzingen dat het vlees nog in de handel is.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 Bij de Japanse kerncentrale Fukushima is opnieuw een lek geconstateerd. Zo'n 100.000 liter hoog radioactief water is het terrein opgestroomd, maar zou de zee niet hebben bereikt. De kerncentrale werd drie jaar geleden zwaar getroffen door een aardbeving. Er worden vaker lekkages gemeld bij Fukushima, maar het gaat nu om het grootste lek sinds augustus.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 Ajax heeft in de eerste wedstrijd van de tweede ronde van de Europa League thuis verloren van Red Bull Salzburg. Het werd 3-0. AZ deed het beter in de eerste ronde. De Alkmaarders wonnen in Tsjechië met 1-0 van Slovan Liberec. Pas in de laatste minuten van de wedstrijd wisten de Alkmaarders te scoren.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 We zagen bijna bovenmenselijke inspanningen op de schaats... keiharde bodychecks bij het ijshockey... en al kotsend over de streep vallende biathlonners met zwarte sneeuw voor de ogen. En dan nou vandaag was er opeens curling. Curling, ja. Een stenen fluitketel wordt onder luid geblair over het ijs geschoven... en in een dubbele cirkel geveegd door twee energieke types. Zonder geluid is dat erg gerustgevend. Ik pleit voor petank, krokket, midgetgolf en schaken op de zomerspelen... en dan vier weken in plaats van twee. Onthaasten heet dat, geloof ik. Een hele goede avond en welkom bij het oog. Natuurlijk besteden we vanavond aandacht aan de situatie in Oekraïne. Valt het land langzaam uiteen of zijn er ook nog andere scenario's denkbaar? We gaan het hebben over dementie. Kirsten Emos begon via haar tante Anne een zoektocht naar de oorzaken van dementie en vertelt daarover. En met een BAFTA in de achterzak en negen Oscar-nominaties in het vooruitzicht, is Steve McQueen's film 12 Years A Slave nu al een enorm groot succes. Zijn partner, NRC-redacteur Bianca Stichter, die moet wel super trots zijn. En of dat, of dat ook echt zo is, dat horen we zo, want ze is hier. En live muziek hebben we van Minks Pretty Heroes. Wil je meekijken, dan kan dat. Dan ga je naar radio1.nl, klik je op het knopje webcam en dan kun je ons zien zitten. Ga ik nu zwaaien, zie je dat ook. En als je niet wil kijken, maar wel wat wil roepen, doe dat dan via Twitter, via de hashtag Oog op Morgen. Maar nu eerst het nieuws van vandaag. Donderdag 20 februari. De situatie in Kiev, Oekraïne, is volledig uit de hand gelopen. De situatie in de Oekraïnse hoofdstad Kiev is compleet ontspoord. De situatie in Kiev, de hoofdstad van Oekraïne... is volledig uit de hand gelopen. Het geweld in de Oekraïnse hoofdstad Kiev is compleet ontspoord. Je kunt het niet anders noemen. Het is een slagveld. In Kiev zijn vandaag tientallen doden gevallen. Een Belgische verslaggever zag vanaf zijn balkon... hoe betogers werden neergeschoten. Want de betogers die kijken natuurlijk ook naar boven... naar de hoogste appartementen... om te zien of er geen snipers, geen scherpschutters, scherp, scherpschutters zitten... Ik denk beter dat we binnengaan. Dat lijkt mij ook. Slachtoffers werden met bosjes naar opvanghuizen gebracht. Een verpleegster kon de hoeveelheid gewonnen nauwelijks aan. I work in a very big doctor, a hospital and we, we can see a lot of cases, but actually we are also quite in panic. I, I never saw that before. Ondertussen besluiten de EU-ministers van Buitenlandse Zaken sancties in te stellen tegen Oekraïense functionarissen die verantwoordelijk zijn voor het geweld. En dat vinden ze niet leuk, wist minister Timmermans vanmiddag al. Het is duidelijk dat zij vaak hun schaapjes op het hebben in het buitenland. Dat zij graag bij dat geld willen. Dat ze ook graag naar het buitenland willen reizen. En als je ze dat ontzegt, dat hebben we ook in andere landen meegemaakt, vinden ze dat buitengewoon vervelend. En heeft president Janukovic mensenrechten geschonden? Janukovic is in ieder geval verantwoordelijk voor het excessieve geweld. dat door de ordendiensten en door de politie wordt gebruikt tegen vreedzame demonstranten. Dat is compleet onaanvaardbaar. En dus vindt Timmermans dat Janukovic zich zal moeten verantwoorden. Maar dat uh, er in, op dit continent bij uh, zulke ernstige mensenrechten schendingen... rekenschap moet worden afgelegd, dat staat dus een paal boven water. Zometeen meer over Oekraïne. Dan verder met accijnsverhogingen. Benzinepomphouders bij de grens vinden dat ze hierdoor weggeconcureerd worden... door de buurlanden. Dat kan gewoon niet. We verliezen elke dag 2 miljoen euro. Elke dag weer. Dat kan, dat kan niet waar zijn. Pomphouders demonstreerden in Den Haag... maar hadden niet het idee dat er naar ze geluisterd werd. Den Haag keek niet verder als Amersfoort. En daarna laten ze mensen allemaal zakken. Die paar pomphouders aan de grens ze laten ze allemaal verzuipen. Toch voelde staatssecretaris Wiebes van Financiën... als oud-ondernemer echt wel compassie, hoor. Dat ik natuurlijk eh, nou, zeven of acht jaar lang... zelf heb moeten wakker liggen eh, van de omzet. En dat ik af en toe deed... Maar Wiebes vindt het nog veel te vroeg om de accijns weer te verlagen. Je kunt niet na één maand al conclusies trekken. Maar Als je niet drie maanden hebt... dan ben je eigenlijk echt gewoon uh, met een blinddoek op aan, uh, op de snelweg. Dan tot slot Olympisch verslaggever Bert Maalderink. Die wilde weten of bondscoach Arie Koops goud wil halen... met de mannen- en de vrouwenschaatsploeg. Het viel niet mee om daar een antwoord op te krijgen op die vraag. We gaan voor de beste taakuitvoering. Ja. Dat vond Bert natuurlijk een antwoord voor niks, terecht. Nog maar een keer proberen dan, gaan ze voor goud. De taken moeten zo goed mogelijk worden uitgevoerd. Ja, ha, Bert vroeg <laughs> vervolgens of het hem eigenlijk wel iets kon schelen. We gaan voor de allerbeste taakuitvoering, dat is ook onze focus. We hebben de diepe zucht van Bert maar even weggeknipt. Nog maar een keer dan, gaan ze voor goud of niet? We gaan voor de beste taakuitvoering. Goed, Bert gaf het langzaam op. Maar als dan na een kwartier een andere verslaggever dezelfde vraag stelt... geeft Koops dan toch eindelijk een echt antwoord. Goede taakuitvoeringen leidt tot goud. Dat was nieuws vandaag op Radio en Nou, We zullen het zien, dat gaat. Tijd voor de krant vanmorgen met Anouk Thijssen. Trouw en de Volkskrant hebben allebei een reportage uit Oekraïne. In Trouw staat de 28-jarige Julia in Kiev huilend voor haar raam. Haar ouders hebben haar laten weten dat ze naar hun dacha willen buiten de stad. Ze zijn bang voor een burgeroorlog. En ze zijn niet de enige, schrijft de krant. Door de hele stad staan rijen bij supermarkten, banken en benzinestations. De Volkskrant schrijft dat de persvrijheid in Oekraïne ernstig te wensen overlaat. De bloedige beelden die wij hier zien zijn daar nauwelijks of niet te zien op televisie. Toch is er wel degelijk onafhankelijke informatie beschikbaar. Daar zorgen populaire webzenders voor die via livestreams laten zien wat er op straat gebeurt in Kiev. De overheid en het bedrijfsleven pompen miljoenen euro's in een project... om met slimme technologie spookfiles te voorkomen, schrijft de Telegraaf. Morgen wordt bekend dat nog dit jaar een eerste proef wordt gehouden op de A58... tussen Eindhoven en Tilburg. Daar wordt getest welke technieken het beste werken tegen files... die ontstaan door onverwacht remgedrag. Volgens minister Schulz van Verkeer zijn auto's die met elkaar en de weg... communiceren geen science-fiction meer... Maar wat de technische snufjes precies zijn, wordt niet vermeld. De Volkskrant schrijft dat het kabinet Rutte 2... toch nog een stempel drukt op het land. De een na de andere wet haalt het. Volgens de krant gaat het kabinet nu met zeven mijls laarzen vooruit. Trouw vraagt zich af waarom het CDA ineens een constructieve rol speelt. De partij stemde ook in met de participatiewet. Volgens de krant is dit de derde wet op sociaal-economisch terrein... waar het CDA voorstemde. Nieuw-Zeeland heeft de homovriendelijkste krijgsmacht ter wereld. Dat blijkt uit een internationale index... die homovriendelijkheid binnen de legers meet, melden de bladen van de persdienst. Nederland en het Verenigd Koninkrijk staan samen op twee. En het minst homovriendelijk zijn de legers van Iran en Nigeria. In Enschede verschijnt binnen enkele jaren een futuristische duurzame moskee... die helemaal past bij deze tijd. De Telegraaf schrijft dat het ontwerp deze week vol lof is ontvangen. Volgens lokale politici die de plannen hebben gezien... is het hele gebouw duurzaam opgezet met zonnepanelen... en het kan in zijn eigen warmte voorzien. Verder oogt het futuristisch... en lijkt het een beetje op het operagebouw in Sydney. Het duurt nog wel even voordat die nieuwe moskee er staat. Zo moet het bestemmingsplan nog worden aangepast. Dus op zijn vroegst kan eind 2015 met de bouw worden gestart. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Tijd voor live muziek. Ik zei het net, als je het wil zien, dan kan dat natuurlijk radio1.nl. En er staat een knopje webcam, want het is leuk om naar te luisteren. Maar ook hartstikke leuk om naar te kijken, want ik heb hier te gast Mings Pretty Heroes. Met als voorvrouw Ming. Dag Ming. Hoi. Hoi. Oh, je hebt een mooi echootje. Want ja. uh, je, je, je hebt je Pretty Heroes bij je, zie ik. Twee ja. stuks. Twee stuks. Stel die er, eens voor. Het zijn er iets meer, maar vandaag heb ik erbij me met Pablo Kleinsman op viool. Mm -hmm. En Jonas Wegenwijs op de toetsen. En uh, da, jullie mensen, hoeveel speel je normaal gesproken als je met de volledige bent? Met z'n vijven, we hebben nog een hele toffe bassist en een drummer die wat elektronica doet. Ik wil zeggen, wat over elektronica gesproken, ik zie een elektrische viool en ik zie een laptop en allemaal kastjes. Ja. Jij, jij houdt daarvan, hè? Jij houdt van, van, van elektronica ook, of niet? Ja, van, uh, van soundjes inderdaad, ja. Sound. Een beetje manipuleren hier en daar. Schrijf je dan ook zo? Of schrijf je, laat me zeggen, los op een piano of op een gitaar? Begint het daar? Ik schrijf vaak los op een piano, maar ook wel eens met mijn loopstation en effecten inderdaad. Dat is een beetje om het even. Dus Soms dan ben je een beetje moe van het piano weer iets nieuws. En dan helpt de techniek. Ja. Hartstikke goed. Um, we gaan straks, straks ga je er nog twee spelen, maar je gaat nu eerst of nog een liedje spelen. Je gaat nu eerst beginnen met, hoe heet het nummer? Lovemakers Heartbreakers. Hartstikke goed. Luister en geniet van Minks Pretty Heroes. One thing Share is a talent for caring Every once in a while we lose track And care for what's right there We are lovely people Maybe semi-lovely lovers I wish we would deliver But we don't stick around So, why do love makers become heartbreakers? Why do love makers always become heartbreakers? Oh, oh, oh, oh, oh, oh. oh. And we join up for tongues never seem to judge. Encourage every bit of hope for the new thing Everyone has a shot at being something, oh The track record is set, we make love in our bands. The track record is set, we make love in our bands. The track record is set, we make Heartbreakers, Heartbreakers, voor die van Ming, Ming's Pretty Hero... straks nog een, uh, nog een liedje van het album en Bones. Want daar gaan we het ook nog over hebben. Een nieuw album dus. Nu over naar Oekraïne. Uh, we gaan meteen door naar Kiev. Daar staat, of ze staat of zit, ik weet het niet... correspondent David-Jan Godvar. Goedenavond, David-Jan. Goedenavond, ik zit. Je zit, heel goed. Mooi. Ik ook trouwens. Um, waar, waar ben je op dit moment? Ik zit op een hotelkamer. Ja. Um, we hebben afgrijzelijke beelden gezien vandaag. Ik heb ze straks ook nog, uh, nog even terug ja, moeten kijken. En, uh, uh, hoe, is de toestand, hoe is de toestand op dit moment? Want vanmorgen was het echt gruwelijk... Ja, vanochtend was het gruwelijk. Dat, dat heeft een paar uur geduurd. Uh, daarna is, ja, je kunt niet zeggen de rust weergekeerd. Want rustig is het natuurlijk niet. Hoewel er niet wordt gevochten. Ook nu, ik kom net, net, net terug van Maidan. Dat centrale plein in, in Kiev. Uh, er werd inderdaad niet gevochten. Maar die spanning die hangt in de lucht. Mm -hmm. uh, en dat is natuurlijk ook niet zo gek. Na twee dagen van buitengewoon. Extreem geweld. Met vele tientallen doden. Waarschijnlijk vele honderden uh, gewonden. Ja, die sfeer die hangt natuurlijk boven... De de stad. Er, er, er is gericht geschoten hè, vanmorgen. Dat is wel duidelijk. Dat zagen we duidelijk ook op de beelden. Uh, wat zegt dat voor de komende nacht en, en, uh, en, en voor morgen? Heb je het idee dat die, die, mensen die, die troepen die geschoten hebben... dat die er nog steeds zitten of zijn die weg? Het is, het is moeilijk te voorspellen allemaal. Over, overigens ging er aan dat schieten ook wel iets vooraf. Hè. Het, het was een, een groep demonstranten. Een groep redelijk radicale demonstranten. Die posities die eerder op de politie verloren waren. Weer wilden innemen. Um, dat gaat ook niet zachtzinnig overigens hoor. Dat gaat ook met molotov cocktails. En uh, uh, behoorlijk wat uh, geweld. Maar daar is inderdaad gericht op geschoten. En niet door één sluipschutter. Maar door een, een, een eenheid... Uh, van uh, veiligheidsdiensten met, uh, met vuurwapens um, en ja uh, het gevolg daarvan is natuurlijk dat er een enorme paniek ontstond, uh, vechtpartijen zijn uitgebroken en een en een uh, ja, wraakzucht natuurlijk aan de kant van, uh, van de demonstranten. De tweede dag met zoveel doden. Uh, dat komt niet meer goed, zou je denken. Ja. Uh, bereik, Bereikten ons ook berichten dat uh, Janukovic in overleg zou gaan met EU-ministers, dat, dat zou niet, die gesprekken zouden doorgaan. Wat, wat zou dat kunnen betekenen? Ja, nou dat was een, een bezoek van die drie uh, ministers van Buitenlandse Zaken... van Frankrijk, Duitsland en uh, Polen. Ja. De trojka van de Europese Unie. Uh, dat uh, zou aanvankelijk vanochtend zijn... maar dat zou natuurlijk een beetje raar geweest zijn... toen het geweld nog uh, uh, echt gaande was. Uh, er was sprake van dat het uitgesteld of eerst, eerst afgesteld zou worden. Maar uiteindelijk van de middag zijn ze toch met elkaar aan tafel gaan zitten. Dat is weer geschorst. En tussendoor hebben die ministers, die EU-ministers gezegd dat het allemaal heel moeizaam gaat. Dat ze proberen een document op te stellen dat een stap voor stap uh, uh, uh, weg moet zijn naar een oplossing van het conflict. Uh, inmiddels zitten ze of nog aan tafel of ze zijn er net, net weer uit. Dat weet ik niet helemaal precies. Mm -hmm. Maar er, er wordt dus in ieder geval gepraat. David Jan, blijf even van de lijn. Ik praat hier verder met Mark Janssen, historicus en kenner van Oekraïne. Goedenavond, overigens. Goedenavond. Janssen. De EU heeft sancties aangekondigd, bevriezing van banktegoeden. Er was ook even sprake van een wapenembargo, maar dat heeft het geloof ik niet gehaald. Hè? Nou ja, ik denk dat dat niet het allerbelangrijkste is. Als Oekraïne wapens heeft, dan komt dat eerder uit Rusland of uit de eigen productie. Dus, dus die waren er toch die, al. Die, ja. dat, dat is niet van belang. Die bevriezing van die tegoeden, want da, dat is iets, dat... wat, wat, wat houdt dat precies in? Dat, uh, nou, als het werkt, tenminste, ja. hè, dat weet ik, kan ik niet overzien. Maar als het werkt, dan betekent dat uh, dat Oekraïnse functionarissen... inclusief de hoogste leiding, als Janukovic en zijn manschappen... Ja. dat die niet bij hun banktegoeden in EU-landen kunnen. En dat is van belang, omdat bekend is dat uh, Janukovic en een aantal mensen om hem heen grote banktegoeden hebben ge. ge neergezet in, in, in op Oostenrijkse banken. Aha, Hè, dat gaat echt om miljoenen. En het zou inderdaad wel... Uh heel vervelend voor deze mensen zijn als ze daar niet bij kunnen. Het lijkt dus nu besloten te zijn dat die, dat die te goede bevroren ja. zullen gaan worden. Ja. Nou is het even afwachten of dat ook echt werkt. Ja. Hè? Of die banken ook daarmee akkoord gaan. Die, die, gaan. Is, die banken moeten meewerken. Dat die moeten dat natuurlijk is. meewerken, ja. ja. ja. Um, is dat iets wat heel lang kan gaan duren? Of is dat iets wat heel snel geregeld zou kunnen zijn? Ik, ik heb begrepen dat het am, de ambitie is om het binnen een week voor elkaar te krijgen. Wanneer de sancties ingaan. Ja, nee, of of, of die, die te goede daadwerkelijk bevroren kunnen worden. Ja, dat weet ik niet. Ja. Ik weet niet hoe, hoe snel dat... Ik, ik zou haar zeggen zo snel mogelijk. Ja. Maar of dat binnen een paar dagen of een week kan, dat weet ik niet. Maar nee. de, de medewerking van die bank is één beer op de weg... maar er zijn er misschien nog wel meer. Uh, nou, eerst moet natuurlijk de EU daar, daartoe besluiten... en dan vervolgens moet de bank meewerken. Of de banken, want het zijn ja. meer dan één bank. Ja. We hebben het over de EU. Maar hoeveel invloed heeft die EU eigenlijk op Janukovic? Trekt hij zich daar iets van aan? Nou, uh, dat is gebleken in, het, in de afgelopen maanden... dat hij zich vooral iets aantrekt van wat hij uit Moskou hoort. Ja. Uh, uh, hij was van plan in november om een overeenkomst met de EU te sluiten. En uh, uh, toen heeft hij uh, een aantal signalen uit Moskou gekregen. En dat waren hele duidelijke signalen die Oekraïne heel direct troffen. En uh, toen heeft hij van die overeenkomst afgezien. Dus uh, de stem van Moskou is voor uh, Janukovic duidelijk belangrijker... dan de stem vanuit Brussel... Mm -hmm. Maar uh, het is natuurlijk wel belangrijk. Hè? Oekraïne, voor Oekraïne is Europa een belangrijke partner. Uh, ik geloof dat één vijfde van de handel met, van Oekraïne met, met Rusland is... Het. de andere één vijfde met, met Europese landen. Uh, dus in die zin is het is een, een factor is, van betekenis. Is, is ook Europa een factor van betekenis. En hij wil natuurlijk graag uh, ook... Uh, een politicus, een internationaal uh, goed bekendstaande politicus zijn. En als hij uh, in het Westen, bij, in Noord-Amerika, in Europa... Uh, uh, uh, uh, als oud-vuil wordt gezien, dan, dan is dat een beetje moeilijk. Nou heeft hij daar wel vanmorgen behoorlijk zijn best voor gedaan. U heeft de beelden ook gezien. Zeker, um, ja. Ik heb met David-Jan ook over gehad. Gericht schieten op demonstranten die weliswaar niet geheel ongewapend zijn, maar in ieder geval niet, niet beginnen met schieten. Nou, het was asymmetrisch, uh, laten we het zo zeggen. Ja, hè? op zichzelf. Ja. Ja. Uh, heeft Januk, Janukovic daarmee zijn hand overspeeld, misschien? Ja, dat is afwachten, natuurlijk. Ja. Dat is moeilijk te zeggen. Ik denk dat hij het bij een groot deel van de bevolking in ieder geval heeft verkorven. En dat was natuurlijk al het geval met de bevolking in Kiev en in het westen van Oekraïne. Maar ik denk zelfs dat dit soort beelden ook in Oost-Oekraïne niet erg goed bij, de, bij een groot deel van de mensen in ieder geval in goede aarde zullen vallen. Okay. Dus in Oekraïne heeft hij echt heel veel van zijn respect heeft hij verloren. Uh, in de internationale gemeenschap, in Europa dus ook. Mm. Rusland heeft hem hiertoe zelf aangezet, zou je kunnen zeggen. Maar zal misschien, nu dat zo duidelijk in de media is, uh, uh, uh, is getoond toch ook uh, zich daar niet heel direct mee willen associëren... zou ik me ja. kunnen voorstellen. David-Jan, um, Als uh, nu de EU zich ermee bemoeit. Ik kan me voorstellen dat een aantal van die demonstranten... misschien alle demonstranten zich de laatste paar weken... een beetje alleen gelaten hebben gevoeld door de EU. Het feit dat er nu wel iets gebeurt... heb je het gevoel dat dat in goede aarde valt bij de demonstranten? Ja, zeker. Het uh, valt absoluut in goede aarde. De, de stond, uh, vanavond stonden er twee uh, europarlementarische podium op Maidan... Uh, en die deden die mededeling dat die sancties er zouden komen. Nou, toen was het gejuich niet van de lucht, mm -hmm. uh, van, uh, van, de, van de menigte op het plein. Dus ja, nee, zeker dat, dat is hier in, in goede aarde gevallen. Er zijn natuurlijk wel heel veel mensen die betwijfelen of het inderdaad gaat gebeuren. En tot, in, tot welke mate dat gebeur, gaat gebeuren. Uh, maar het, het nieuws als zodanig is hier met gejuich ontvangen. Um. Zouder, meneer Jansen, zouden Rusland en de EU samen gaan proberen... om dit, deze geweldspiraal uh, te doorbreken of misschien te deescaleren in dit geval? Want de EU sprak over een eventuele overgangsregering. Zit Rusland daarop te wachten? Janukovic waarschijnlijk zelf niet. Nou, het is... Het zal heel moeilijk zijn om uh, een, een overeenkomst voor elkaar te krijgen... die zowel in Europa als in Rusland bevalt. Ja. Want uh, de belangen zijn volsla volslagen tegengesteld. Hè? Wat uh, Voor uh, de Russen zijn niet de mensen die, uh, uh, die uh, demonstranten hebben neergeschoten... de kwaaie pieren, maar juist de demonstranten zelf. Hè? Die hebben ze voor fascisten uitgemaakt, voor nazi's, noem maar op... En uh, er is gezegd tegen die oppositieleiders... dan moet je je van distancieren, want dat is oud-vuil. Dus het zal heel moeilijk zijn om, om een overeenkomst te, te bereiken... Die, die voor de Russen acceptabel is. Toch denk ik dat je de Russen er niet helemaal buiten kunt laten. Omdat uh, Rusland vindt dat... Dat het daar hele grote belangen heeft. Omdat het ook waarschijnlijk anders niet zal werken. Ja, ook omdat Janukovic met een heel groot oog naar Rusland kijkt. Omdat, ja. omdat Rusland geld uh, heeft uh, beloofd. Omdat Rusland natuurlijk grote invloed heeft in een groot deel van, van Oekraïne. Het oostelijke deel van Oekraïne, daar is natuurlijk de Russische invloed vrij groot. Vooral op de Krim, mm -hmm. he, de, het Schiereiland in de Zwarte Zee. Dus je kunt Rusland niet negeren. Aan de andere kant is het natuurlijk wel moeilijk om, om he, gezamenlijk tot een oplossing te komen. Je zou eigenlijk een oplossing moeten. ...zien voor elkaar te krijgen die je aan Rusland voorlegt... ...en zegt: neem het of take it or leave it. En, uh, en dan moeten ze uh, misschien morgen moeten ze ja kunnen zeggen op ja. een of andere manier. Laatste korte vraag aan jou David-Jan. Uh, uh, jij bent continu op, in de, op of in de buurt van het plein. Is het voor jou gevaarlijk om daar te zijn? Um, tot op zekere hoogte. Je moet je verstand natuurlijk gebruiken. Uh, ik loop de hele tijd met een uh, kogelvrij vest... aan aan, uh, waar ik hele zere schouders van krijg, maar dat, wat wel veilig is. Uh, en je moet de omstandigheden echt heel goed in de, in de gaten houden. Mm -hmm. Maar zoiets als vanochtend, ja, daar had eigenlijk niemand rekening mee gehouden... dat er echt op vrij grote schaal met scherp geschoten zou, uh, zou worden. Dus als je daar toevallig in de buurt staat, ja, dan loop je risico. Maar nogmaals, als je je verstand een beetje gebruikt... Dan is dat risico binnen de perken te houden. Nou, doe dan in hemelsnaam voorzichtig. We spreken je de komende dagen ongetwijfeld nog veel vaker. David-Jan Godvrouw vanuit Kiev. En Mark Jansen, hartelijk dank. We gaan weer luisteren naar muziek. Want ze staat er weer klaar voor. Minks, Pretty Heroes. Ik zei het, Root and Bones, je derde album. Ja. Um, wat, in, wel, in welke verschil dit album met de vorige twee? Ben je een hele andere kant op gegaan? Of ben je gewoon steeds beter geworden in waar, in jou, in waar je al goed in was? <laughs> nou, het verschilt wel in hoe het gemaakt is. Ik heb ja. zelf veel meer geproduceerd. Samen met Alexander van Popta. Dus veel meer zelf bedacht eigenlijk. Ja. En um, ik wilde transparanter en, en meer ruimte voor stem. En ja... Dat eigenlijk. En uh, ik ben natuurlijk beter geworden. Ja, logischerwijs. <laughs> ja. Heb jij, heb jij een, een doel voor ogen? Waar je, waar je heen wil? Waar, als dit jaar, laat me zeggen, deze plaat komt uit. 7 yep. maart, Root and Bones. Yep. Heb je een doel waar je heen wil? Uh, bij Jules Holland zou ik ooit wel willen spelen. Kijk, leg de lat maar, de <laughs> lat maar laag, zou ik zeggen. Ja, precies. Heel goed. Um, de, waar, hoe heet het nummer wat je gaat spelen? Uh, dit heet uh, Mainstream Lover. Mainstream Lover. Dat Minx, van de twee singles. Heel goed. Minx Pretty Heroes. I hate to break it to ya, you are nothing but a mainstream lover. I hate to break it to ya, mainstream lover, yeah. I hate to break it to ya, you are nothing but a mainstream lover with an average touch, just that level of love. It starts from the heart and sets out its heart. Cause the love is too much When to become one all the clocks in the world will stop Cause the love is too much I hate to break it to ya What I want is an untamed lover I hate to break it to ya, mainstream lover Yeah. Let me break it down for ya Be more than a mainstream lover Start perfecting the art of something as simple as love It starts from the heart and sets out a tie Cause love is too much When to become one All the clocks in the world will stop Cause love is too much Simple as love Something as simple as love Here we go break, it to ya, you? you are nothing but a mainstream lover. Start perfecting the art of something as simple as love. La-la-hoo! la, -la -hoo, It starts from the heart and sets out a touch. Cause love is too much. When to become one all the clocks in the world will stop. Cause love is too much Simple as love Hold your breath, start to perfect The art, something as simple as love Hold your breath, start to perfect Pretty Heroes 7 maart komt het album Root and Bones uit. Dank jullie wel voor jullie komst. Dank je wel. Hier in de studio is inmiddels aangeschoven... Kirsten Emhuis, wetenschapsjournalist. Goedenavond en welkom. Um, u heeft zich vastgebeten in een belangrijk onderwerp. Dat is dementie. Met als resultaat het boek De Dolhof van Tante An. Zoektocht naar een toekomst met minder dementie. En ik verklap maar vast, die zoektocht was zeker niet vruchteloos. Maar laten we eerst beginnen bij het begin. Want het is begonnen bij Tante Anne. Ja. Wie... Was Tante Anne? Tante Anne was een volle tante van mij. Ja. En uh, zij werd uh, oogschijnlijk plotseling dement. En dat klopte niet. Want. Uh, Oogenschijnlijk plotseling. Dus dat Oog... ging heel snel. Ja, uh, er was wel iets van. Er waren wat vage signalen van tevoren. Op het moment dat we het ontdekten, had ze al nauwelijks onderzoek, ondergoed meer. Mm. En, en, en, en ja, weinig eten in huis. De bankpasje begreep ze niet meer. Maar het is een korte tijd gegaan. Yeah. En uh, ik begreep iets niet. Want uh, voor zover wat ik toen uh, begreep van Alzheimer. Ja, dat begon met uh, geheugenverlies. Uh, en dat ging dan uh, elke keer een een stukje verder, dan werd steeds erger. Maar bij Tante Anne ging het zo snel. Ja. En uh, ze is toen ook snel in een in verpleeghuis. Uh, hebben we haar weten. Werd ze in die periode ook, laat zeggen, wel, medisch, wel onderzocht? Zijn ze naar de dokter gegaan? gegaan nee. aan, of niet? Dat Zou, wilden ze niet. Ze, nou, aanvankelijk niet. Ik ja. heb de wezen over te halen. <laughs> maar er zat daar een overbezette uh, huisarts. <coughs> die ook snel overspannen is geworden. Okay. En die zei dat de diagnose was: hij wees met zijn vinger naar haar. en hij zei: mevrouw, u bent niet goed in uw hoofd. En dat was de diagnose. Klinkt heel professioneel, die diagnose. Ja, ja. en daarmee kon ze gaan. Okay. En ze zei ook: de ene, zelf zei ze de ene helft van mijn hoofd doet het en de andere helft doet het niet. Ze wist het. En het rare was nou... ik heb het, Dat hele aftakelingsproces heb ik een jaar of negen gevolgd... eerst en dan eindelijk mocht overlijden. En uh, er klopte steeds meer niet. Ik er... zeggen, maar dat riep dus blijkbaar vragen op. Wat was ja. de eerste vraag die bij u opkwam? Want ik uh, um, kan me voorstellen dat er een hele scala aan vragen langskomt. Maar wat, ja. wat was de, wat, want u zei, er klopte iets niet. Wat klopte er niet? Ik had het niet aan zien komen. Het ging okay. te snel. En uh, ik ben toen uh, uh, uh, uiteindelijk, om, om dat even, die vraag te beantwoorden, mm. uiteindelijk is gebleken dat zij, en dat is heel belangrijk voor iedereen in Nederland denk ik, dat zij leed niet aan Alzheimer, zij leed aan een mix van verschillende typen dementie. En het is zo dat de meeste ouderen, de, de, de dementie is een ouderdomsziekte, mm -hmm. 90% van de mensen in Nederland uh, die eraan lijden zijn ouder, slechts 6% is zuiver, een zuiver type dementie, dus dat is, kan Alzheimer zijn, frontotemporaal quad dementie en er zijn nog een paar andere, vasculaire dementie, maar de meeste dementieën bij ouderen, dat is een mix van verschillende dementieën in één persoon. Maar dat weet u nu. Dat wist u ja, toen nog niet. ik wist helemaal niks. <laughs> dus de vraag, waarom ging het zo snel en hoe kan ik had het niet aanzien komen... leidde tot het feit dat u een zoektocht met tante Ann bent aangegaan. Ja, en dat kwam, dat kwam door een, een, een, een vriendin van mij. Uh -huh. Die had jarenlang de dement moeder uh, verzorgd. En ze zei, als ik dan nou maar iets had begrepen van de hersenfuncties... dan had ik mijn moeder be be beter begrepen. Dus ik ben gaan studeren of ik ben, ben gaan praten en onderzoeken... en lezen over hersenfuncties... Toen begreep ik ook wat er in haar hersens gebeurde... als ze avasies werd, gek ging praten. Ik begreep dat ze... afasies dat Ava is dat je laat zeggen, de betekenis van woorden niet meer aan de woorden ja, kunt koppelen. Hè? of je kunt de betekenis wel, maar je kunt het niet uitspreken. Ja, ik kwam er ook achter dat ze eigenlijk helemaal niet, niet, niet zo gek was. Ze kon alleen niet lezen. En er kwam dat de verbinding tussen haar ogen... en de hersendelen die dat uh, regelen, mm -hmm. die was verbroken. En dat kwam uiteindelijk waarschijnlijk door bloedingen. En dat was een eye-opener. Voor... Ja, zeker. Ja. Want toen kwam het tweede deel van het boek. En uh, want toen ge... Kijk, wat ik wist, dat was... Oké, okay, dementie is Alzheimer. Is, dementie is Alzheimer. Terwijl dat ja. dus door en dat... die eye-opener blijkt dat dat helemaal niet zo is. Nee, want bij Alzheimer heb je dus de zogenaamde vervuilingen. Dat zijn verkeerd afgebroken eiwitten. De plaks en de tangles. En die bevonden zich, dachten we... Uh, tussen en in de hersencellen. Die lopen zich op in je hersenen en daardoor komt de een Ja, met je in de maar er was wat anders aan de hand. Uh -huh. um, later is ontdekt, en dat sinds eigenlijk uh, al, al. Nou, het is betrekkelijk recent onderzoek in de laatste jaren. dat die plaks en tangels zich ook in de vaten bevinden. Nou, als je dus oud bent en je hebt al de nodige aderverkalking gehad. en je hebt vaatplaks. en er komen ook nog eens de Alzheimer-plaks bij. Dan wordt het een zootje. En dan heet het een mix dus, van van alles en nog wat. En dat wordt inderdaad een mix genoemd. Ja. En dan kun je niet meer zeggen, men leidt aan één type de dementie. Nee, maar de conclusie van alles is... als het nou zo is dat bij al die typen dementie... vaatproblemen een rol spelen, een grote rol, vaatvervuiling... Ja. Dan kun je wel zeggen, we gaan nog door met de dertigjarig durende onderzoek... om die plaks en tangles van Alzheimer op te lossen. Want dat was meer een erfelijkheidskwestie? Vaak wel, ja. maar die plaks die zitten er ook bij ouderen, hoor. Mm -hmm. Komen voor. Maar die plaks en tangles, je kunt ze met een immunisatie tegenwoordig... er wel uithalen, maar dan is er al zoveel vernield. Dus wat je beter kan doen is, en dat heb ik aangereikt gekregen... want ik ben maar journalist. Mm -hmm. uh, wat je beter kan doen, dat is de koninklijke weg volgen... Ja. En zeggen wij gaan dementie voorkomen uh, door de vaten aan te pakken. En daarvoor heeft er iemand gebeld die wij uh, vraagt ja. ook aan de telefoon <laughs> hebben. Dat is de heer Pim van Gol, hoogleraar ja. aan het AMC. Voorzitter ook van de Gezondheidsraad. Goedenavond. Goedenavond. Ja, we hebben het net we hebben het geprobeerd duidelijk een beetje de scheiding te maken tussen dat het jarenlang gedacht is dat dementie, en dus al, dementie is Alzheimer, is een voor een groot gedeelte erfelijk. Uh, daar heeft het jarenlang de nadruk op gelegen, ook in het onderzoek en dergelijke. Uh, en, en het lijkt niet zo te zijn. Het lijkt dat, dat we inderdaad naar hart- en vaat aandoeningen moeten kijken. Klopt dat ook inderdaad, meneer Van Gogol? Ja, zoals u dat vertelt, uh, klopt het korte antwoord. En mevrouw Eermaus die uh, heeft het ook al, net als in haar boek overigens, uh, keurig uiteengezet. Ja. ja, want hoe, hoe belangrijk zijn dus die vaataandoeningen als veroorzaker van dementie? Is dat iets, laat maar zeggen, ik ben 45, waar ik me nu al zorgen over moet maken? beetje vanaf uh, wat u verder in uw vrije tijd uh, doet. Of u rookt of er sprake is van overgewicht. En uh, vooral een hele belangrijke factor daarbij lijkt te zijn verhoogde bloeddruk. Dus dat kan ik zo over de telefoon in uw geval niet beoordelen. Nee, maar ik begrijp nu al dat ik, dat ik toch wel wat moet gaan fietsen, denk ik. Maar um, hoe, hoe nieuw is dit inzicht eigenlijk? Hè? Het, het lijkt, ja. als we het er nu over hebben, en ook met mevrouw Imhaus... lijkt het een, een verschuiving, een daadwerkelijke shift in het nadenken over. Of bestaat dit... dit... Uh, uh, dit, dit, dit gedachtegoed al veel langer? Het is eigenlijk geleidelijk ontstaan. Aan het eind van de vorige eeuw kwam dat uit be grote bevolkingsonderzoeken naar voren. En langzamerhand kwamen er ook wat onderzoeken die aanwijzingen gaven. dat bijvoorbeeld behandeling van hoge bloeddruk. een gunstig effect had. op het verminderen van je kans op dementie. Um, dat wil niet onmiddellijk zeggen dat die eiwitstapelingen totaal irrelevant zijn. Maar daar kunnen we eigenlijk nog niks aan doen. Die eiwitstapelingen nee. waar mevrouw Emaus het over had. Toen hebben wij gedacht van nou uh, we weten eigenlijk redelijk goed hoe je vaatschade kan voorkomen. Uit onderzoek naar hartinfarcten of herseninfarcten. En zijn we vanuit het AMC een groot onderzoek begonnen. Bij ruim 3000 bejaarden om te proberen door goede behandeling van bijvoorbeeld hoge bloeddruk en andere vasculaire risicofactoren, vaatrisicofactoren dementie te voorkomen. Zijn de de de, de, de uitslagen van die onderzoeken zijn die al binnen? heel mooi zijn op zo'n dag dat zo'n boek verschijnt en op een avond als deze ja, uh, om dat te kunnen zeggen, maar dat, dat kan ik helaas niet. We nou. zitten nu in het laatste jaar van ja. dat onderzoek wat in 2006 begonnen is ja. en we hopen dus daar over een jaar uh, of daaromtrent meer nou, over te kunnen zeggen. Laten we dan een kleine richting proberen aan te geven meneer Van Gol. lijkt het dat het inderdaad vasculair, uh, dat de vasculaire component wel zo belangrijk is als dat er vermoed wordt? Maar sinds we dat onderzoek zijn begonnen, zijn er uit andere onderzoeken eigenlijk steeds meer... Uh, ...andere aanwijzingen gekomen... ...steun voor die gedachten inderdaad. Ja. Dus wat dat betreft hebben we goede hoop. Terug naar mevrouw Emars, want u heeft dat uh, ook... Mee, ...althans in ieder geval, u heeft het in uw boek ook... In, ...in gang gezet. Het probleem is dus duidelijk... ...in dit geval, wat zou er moeten gebeuren? Hoe, hoe, wat voor actie zou er op moeten onder, ondernomen worden? Twee vormen van actie, hè. Ik geef één cijfer. Uh -huh. Moet ik even de bril opzetten. <laughs> uh, in totaal krijgen jaarlijks... ...41.000 Nederlanders voor de eerste keer... ...een beroerte, uh -huh. maar... 10 tot 20 procent van hen ontwikkelt binnen een jaar dementie. Nou is het zo. Aan een broer te gaan vaak TIA's stille infarcten vooraf. Als eenmaal die TIA's en die infarcten zo vaak zijn voorgekomen... dat iemand dement is, kun je weinig meer doen. Maar je kunt het wel voorkomen. En dan zou je twee dingen moeten doen. Of, ja? Ja, nee, vertel. ja ik twee, was er. Twee dingen, ja. want dat is heel belangrijk. Dat we die splitsing maken. Ten eerste moet je ouderen. Als iemand één TIA heeft gehad, dan moet je hem enorm goed gaan volgen. Want op één TIA kan een tweede TIA komen. Dat is bij mijn tante aangebeurd. En op een gegeven moment krijg je een verschrikkelijke aftakeling. Dus je moet ten eerste zorgen dat je die ouderen in de gaten houdt. Dat, dat die stapeling duidelijk ja. in de gaten gehouden ja, wordt. Dus en misschien ja. wel voorkomen wordt. Met... Dat je erger voorkomt. Ja. En daar zijn talloze methoden en ja. medicijnen voor. Want de vaatspecialisten zijn heel ver. Ja. Nou is er de andere kant, dat zijn de jongeren. Um, uh, vaatziekten, dat zijn ook uh, overgewicht en diabetes type 2. Er zijn al kinderen van 12 die diabetes 2 hebben. Nou, dat zijn gewoon vaatziekten. En die kun je in de loop van 30 jaar... Uh, want het kan over 30 jaar gaan. Na 30 jaar kun je dement worden als gevolg van deze vaatziekten. Uh, het is heel fout om te zeggen, die en die is dik. Dus die is een potentiële risico. Maar het is wel een R risico voor dementie. Het zou dus eigenlijk betekenen, als ik u zo hoor... en ook als ik meneer Van Gool hoor... Dat, dat eigenlijk bijvoorbeeld de Hartstichting hier veel meer werk in zou moeten verzetten. Want het is eigenlijk veel belangrijker dan de Alzheimerstichting misschien zelfs wel. Ja, dat is precies wat ik gisteren uh, zat te denken... Ja. toen ik mijn toespraak uh, van tevoren uh, zat te maken. Toen dacht ik, ja, weet je wat het rare is... Wat bij Ik zat af en toe met kromme tenen toen ik het boek schreef. Mm -hmm. uh, het rare is dan denk ik... waarom hebben die vaten mensen, als ik het zo zeg... dat niet naar buiten gebracht? Aan de ene kant denk ik omdat Alzheimer Nederland... als maar die boodschap erin pompt ja. en er geld voor heeft. En pompt en pompt en pompt. En de farmaceutische industrie doorgaat met het onderzoek. Want ze zijn nu eenmaal begonnen. Aan de andere kant... Uh, uh, denk ik dat uh, er veel meer geld zou moeten gaan? Inderdaad, naar bijvoorbeeld de Hartstichting, Want En, al, je, en ja. dus al op jongere leeftijd kijken hoe het met, hoe met mensen hart en vaat gesteld is. Zeker. En we wachten gewoon ook het onderzoek van meneer Van Gol af. En volgens mij, uw boek in combinatie met dat onderzoek gaat een hoop uh, veroorzaken. Hartelijk dank, mevrouw Eemers en meneer Van Gol. Dank u wel. Hartelijk, hoor. Dank, hartelijk ja. dank. Tot de winst.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 Real Rios, to no me quieres. Um. Bianca Stichter, hier aan tafel aangeschoven. Welkom, kunsthistoricus, uh, redacteur bij NRC... maar deze dagen ook wel een beetje nadrukkelijk... heel oneerbiedig gezegd. <laughs> de vrouw van... namelijk de vrouw van Steve McQueen. Uh, niet, die, niet die Steve McQueen, maar de moderne Steve McQueen... regisseur van 12 Years a Slave. Een enorme hit de film, heeft een BAFTA gewonnen van de week. Negen Oscar-nominaties draait vanaf vandaag in de Nederlandse Bioscopen. Uh, Bianca, hartelijk welkom. Ik vind het heel leuk om hier met jou over te praten. Eh... Uh, um, want hoe dat, hoe dat komt dat leg ik zo meteen uit want jij hebt het boek aan je man gegeven maar goed is ja, het een mooi... ik denk dat ik daarom hier zit ja, niet dat omdat ik zijn vrouw ben nee nee, denk nee, ik. nee zeker niet daarom zou ik ook heel oneerbiedig. film ja. uh, draait in de bioscoop dat moet een bijzonder moment ook voor jou zijn dat hij nu in Nederland rijdt. Ja, ja. ja dat is geweldig en ook heel geweldig is dat nu het het boek waar het op gebaseerd is is nu ook 150 jaar na verschijning in het Nederlands vertaald. Ja, laten we gewoon maar even ja. bij het begin beginnen. Want inderdaad, je zit, niet, je zit hier niet als de vrouw... je zit hier als, de, als een vrouw die een boek las en dacht... potverdorie, dat, dat is gaaf. Is. Ja. Uh, en het aan je man hebt gegeven. Hoe is dat gegaan? Nou, hij wou graag al voor dat zijn vorige film... Uh, Shame, uh, zoals maar opgenomen werd... Een, ja. een film over slavernij maken. En zocht een verhaal om dat, uh, om dat te kunnen doen... En we wou graag een verhaal over een, um, <coughs> sorry, een vrij man... die in het noorden van Amerika woonde... waar geen slavernij meer mm -hmm. was toen. Uh, die gekidnapt werd naar uh, het zuiden van Amerika. En dat kwam toen redelijk voor, vaak hè? voor... Ja, ja. omdat de Atlantische slavenhandel al was afgeschaft. Ze hadden ze maar, nodig. Ja. Precies, en het was lucratief. Ja. Want daar uh, kon je wel wat dollars mee, uh, mee verdienen... met het verkopen van iemand. Mm -hmm. Uh, maar goed, dan, moet je, dan heb je nog geen verhaal. Dus er zat een beetje vast tijdens de scenario schrijver. Toen zei ik, nou ga eens kijken naar uh, waar gebeurde verhalen. Misschien is er wel ergens iets over opgeschreven. En toen zijn we allebei gaan zoeken. Toen heb ik gewoon op. En jij hebt als eerste het boek, ja, een boek gevonden. Ja, op Amazon Kom ja. dat uh, gevonden. En, en ja, ik had dus iets van twintig boeken besteld. En deze ben ik uh, gaan lezen en was meteen. Uh, kon maar Ik kon niet meer ophouden met zeggen, lezen. Want, wat was het haakje dan in, de, in dit verhaal van Solomon Northrop? waarvan je dacht, ja, maar dit moet hem dan ook worden, Ja, Steve. omdat er, <laughs> da, ja, omdat er, er gebeurt ongelooflijk veel in. Het is echt een soort, soort uh, uh, avonturenverhaal. Hij maakt in elk hoofdstuk uh, iets nieuws mee... wat allerlei aspecten van die slavernij laat zien. Hij had eerst een redelijk beschaafde eigenaar... voor zover dat mogelijk is. Ja. Dan een, een, een, een verschrikkelijke man. Hij komt op verschillende soorten... plantages terecht... met allerlei verschillende soorten mensen... in contact. Hij probeert te... Ontsnappen, op een gegeven moment gaat hij zelf met de zweep en van zijn eigenaar te lijf. Dus het is een ongelooflijk. Een bruut verhaal. Dus ja, maar slavernij ja, was is natuurlijk. Een heel bruut, een, een, een bruut systeem. Dus... Waarom wilde, ik, wil, wilde al heel lang jouw man, ja. Steve McQueen, een film maken over slavernij? Nou, op de eerste plaats omdat er niet zoveel films over zijn. Mm -hmm. Want ja, we hebben natuurlijk vorig jaar hadden we. Uh, Django en we, Unchained. Ja, en we hebben maar, een Nederlandse veer, we hebben, en we hebben nu, gehad... en hoe duur ja, was Ja, precies, dat was vorig jaar, maar daarvoor zijn er geloof ik in Nederland... nooit nee. uh, films over slavernij gemaakt. Terwijl dat toch wel een belangrijk historisch onderwerp is. Pramelijk. Dus ja. het is wel mooi als iemand dan een keer probeert... om daar een realistische film over te maken. Te maken. Nou, als ik zo lees... Uh, zeker ook de, de commentaren vanuit de Verenigde Staten, is dat realistisch is heel erg goed gelukt. Ja. <coughs> nou is Jan man daar sowieso in zijn films niet vies van, om, ja. om, om de, de realiteit ja. rauw en hard te laten ja. zien. Uh, Amerikanen zijn volgens mij best wel geschrokken. Tenminste in, um, de, in de commentaren die ik lees. Vooral van het expliciete geweld. Uh, soms wel, ja. Maar je hoort ook wel verhalen. Ik hoor ook wel verhalen van mensen die bijvoorbeeld uh, elkaar niet kennen, naast elkaar in de biscoop zitten. En aan het eind van de film hand in hand uh, blijken te zitten... en elkaar omarmen, wild vreemden. Dus ja. zo'n soort effect heeft het ook op mensen. Het is natuurlijk verschrikkelijk wat je, wat je ziet, omdat slavernij iets verschrikkelijk was. Dus als je daar een film over maakt, kan, ja, je, nee. daar niet, kan je daar niet omheen. Is in het verleden wel eens gebeurd dat het toch leuker gemaakt werd dan, dan dat het krijg eigenlijk... Kom <laughs> is de wind, ja. Ja, ja. En daar kun je ook Oscars ja. mee winnen, geloof ik. Maar ja. eh, dan even terug naar... wat we zitten hier nu heel normaal te praten. Ik zit met jou te praten. En, en jij vertelt over iemand Stephen ja. Queen, en die heeft een BAFTA gewonnen en ja. is genomineerd voor negen Oscars. Jullie wonen in Amsterdam. Dat ja. wisten heel veel mensen niet. Ik wist dat ook niet. Uh, dat, dan is het opeens een beetje van ons, lijkt het, lijkt het wel. Um, waarom waarom woon je in Amsterdam en niet in Londen? Want hij is van origine Londen, of in ieder geval Engelsman. Waarom wonen jullie hier en, en, niet, en niet in het buitenland? Ja, goede ja. vraag. Nou, okay. Amsterdam is een vrij leuke, leuke stad. Ja. En, uh, ik werk als uh, journalist. Dat is natuurlijk taalgebonden. Dus voor hem was het makkelijker om hierheen te komen dan voor mij om ja. uh, daarheen te gaan. Ik zat mij vanmiddag te bedenken... want hij, jullie worden in Amsterdam, als, als, hij is Brit. Hij maakt een, een, een verhaal... wat echt een Amerikaans... duidelijk Amerikaans verhaal is. Er zullen ongetwijfeld heel veel universele gevoelens en lijnen in zitten. Maar het is wel een heel erg Amerikaans verhaal. Hoe... Nou ja, het is ook... Een, een, een, dan hoe groot je Amerika neemt. Want het is natuurlijk ook een, een, een Caribisch verhaal... en een mm -hmm. Zuid-Amerikaans verhaal. Daar was natuurlijk ook, ook de slavernij... en in ja. die zin ook een Europees uh, verhaal. Want... Uh, de eigenaren van die slaven waren, waren kwamen hier ja. vandaan. En... Maar is, nou. wat ik eigenlijk bedoel, zeg is: is het, voor, um, uh, is het voor de Amerikanen, ondanks dat dit dus voor negen Oscars genomineerd is, ja. is het voor de Amerikanen moeilijk te verkroppen dat een Brit een film maakt over dat gedeelte van hun geschiedenis? Of ga ik dan te ver? Dat ja. lijkt mij te ver gaan. Soms heb je wel mensen die zoiets zeggen van er was iemand, een buitenstaander, voor nodig ja. om. Uh, om dat te doen. Dat, dat zou kunnen, maar... je moet natuurlijk ook gewoon iemand hebben op een gegeven moment... die denkt, ik ga het ik doen ga het en die de doen, ja, juiste precies. mensen meekrijgt. En... Jij hebt het boek voor je liggen, trouwens. Ja, zou je ja. een klein stukje uit het boek willen voorlezen? Voor ons. Ja, ik, ik kan een stukje voorlezen. Dat is vrij in het begin uh, van het boek. Als hij net een nieuwe eigenaar heeft... die echt een ontzettende uh, klootzak is. Mm -hmm. En dan krijgt hij op een gegeven moment... Uh, Ruzie mee. Okay. En die man Willem, dan uh, zegt: Kled je uit, geef je met de zweep. En dan zegt hij: Nou, ik heb niks fout gedaan, dus het gaat echt niet, niet gebeuren. Okay. Nou, dan gaat hij hem slaan, dan wordt hij natuurlijk weer gepakt. En dan willen ze hem ophangen. En dan, hij beschrijft het zo beeldend dat je echt het gevoel hebt dat je erbij staat. Van een overgebleven stuk touw maakte Tibbits een onhandige strop en deed die om mijn nek. Zo vroeg een van zijn metgezellen. Waar zullen we die nikker ophangen? Een van hen stelde een tak voor die uitstak van de stam van een persikboom. Vlak bij de plek waar we stonden. Zijn kameraad maakte bezwaar. Beweerde dat die zou breken en stelde een andere voor. Ten slotte kozen ze voor die laatste. Ja, Dat vind ik echt dat je zo dichtbij... dan lijkt het net alsof je ook uh, op die plantage staat. Dat mensen met elkaar aan het bediscussiëren zijn... En welke taxi iemand het beste ja. kunnen ophangen. Dat is bijna absurd. Is de film beter dan het boek of een boek beter dan de film? Um, Eerlijk. Ja, dat kan ik niet. Dat is een onmogelijke vraag. Ja. Laten we die daar gewoon lekker in het <laughs> ja. midden laten liggen. Ik wens je heel veel, ja. jou en dus ook je man Steve... heel veel succes met, uh, met de film. En ik hoop dat, de, dat die Oscars uh, bewaarheid zullen worden. Okay. Dankjewel voor je komst, Bianca Stichter. Okay. Dankjewel. Het is vijf voor twaalf. Ja, uh, vorig jaar deden we begin april een serie in het oog met stadsecoloog Martin Melgers... omdat de lente maar niet op gang wilde komen. Goedenavond, Martin. Goedenavond. Toen kwam de lente heel laat, nietwaar? Ja, dat was idioot het verleden jaar met die, met die invallende kou. Uh -huh. Maar dat is, dit jaar slaat het alle records werkelijk, hoor. Ja, ik wou net zeggen, het is half februari en de lente lijkt al wel begonnen. Ik uh, werd vanmorgen, toen ik om half vijf een kleine toiletaire tualita stop maakte... Uh, kon ik bijna niet meer in slaap komen door een tetterende merel voor mijn nou. naam. Ik kan, ik kan dat met je delen. Dat is hier ook het geval in de stad. En er en zingen bijvoorbeeld al zangluisters. En ik, heb, ik wist dat jullie zouden bellen, dus ik heb net even met een zaklamp in mijn vijver gekeken. En verdomme, er zaten twee padden in. Dat is voor mij een absoluut persoonlijk nieuw record. 20 februari heb ik nog nooit padden in mijn vijver gehad. 25 februari was het record in 2012. En nu zaten ze daar, dus die willen al uh, aan de voortplanting beginnen. Ik kan het zeggen, maar dat lijkt wel alsof de hele natuur een beetje klaar staat om, uh, om, om elkaar aan te vallen. Uh, zijn ze daar niet erg prematuur mee? Is het niet gewoon heel erg levensgevaarlijk? Want het zou zomaar nog maar kunnen gaan vriezen, of niet? Nou ja, het zijn er maar twee. En zeg maar, de ware orgie moet nog komen. En er zitten er vijftig <lacht> in. Maar en, ja, zo werkt de evolutie. Als deze twee de eerste verkenners zijn en de boel vries dicht, dan gaan ze er waarschijnlijk aan. Maar dan blijven er nog 48 over. Wat is de consequentie eigenlijk van deze veel te warme winter? Want het is het, hè? er is geloof ik een halve vlok gevallen in Groningen, maar dat was het. Eh, wat is de consequentie daarvoor voor, voor, voor plant en dier? Nou, ik heb bijvoorbeeld ook dit jaar vroeger het eh, bloemetje Klein hoefblad gevonden dan ooit tevoren. Maar ik eh, zie ook bijvoorbeeld zwermen van honderden in eh, op akkers zitten en op weilanden. En ik ben er laatst ingelopen en ik tilde een plank op een uh, plank om om te kijken wat eronder zou zitten. En ja, uh, de wormen zitten hoog, die zitten gewoon aan de oppervlakte. Ik zie merels in mijn tuin ook wormen pakken. Dus uh, omdat die wormen helemaal geen last hebben van vorst, zitten ze gewoon aan de oppervlakte en eten en worden gegeten. Dat is wel uniek hoor. Ja, ik kan het zeggen, er staan natuurlijk. Maar stel nou hè? Want Maart, zoals wij weten, roert zijn staart. Nou. Ik kan het zeggen, stel dat de winter alsnog invalt, dan gaat het hele poeltje gaat stuk. En dan zeg je de... wel, dat herstelt zich wel. Nou, ja, dat is een uh, drama natuurlijk. Dus st stuk stuk. Kijk, het is altijd lastig. Voor standvogels is bijvoorbeeld een winter met sneeuw en ijs heel lastig. Dan vallen de afslachtoffers onder. Maar voor trekvogels is bijvoorbeeld zo'n zachte winter een beetje verneukeratief. Die kunnen bijvoorbeeld iets te vroeg uit Afrika hier naartoe komen... Uh, ...gaat de boel dan bevriezen... ...dan kunnen ze te weinig eten... ...en dan, gaan ze, uh, dan krijg je gewoon van die zwerfvluchten, ...dan moeten ze weer terug en dan moeten ze weer heen. Uh, dat is nou eenmaal de planning... ...in de natuur loopt soms niet helemaal... Uh, ...zoals het moet, maar er zitten alle, allerlei... ...vogels die met het voorjaar te maken hebben... ...ik zag het van de week... En zitten en Scholleksters... en Kieffieten en Wilpen. Het, kan nou, op. Ik... het is jouw seizoen volgens mij, Martin. Op ik, deze vind het wel, ik vind het wel leuk, hoor. Ik ben erg voor, voor de opwarming van de aarde. Vooral op deze breedtegraad. Kijk ik, ik geniet van het warme weer. Hartstikke goed. Martin Melgers, hartelijk dank over de lente. En daarmee zijn we uh, bijna aan het einde gekomen... van deze oog. Uh, morgen zit hier Thijs van der Brink. Zometeen nooit meer slapen met Pieter van der Wielen. Die heeft Thijs Hotsmied te gast. Ook een bioloog. Die kan ook vast wat over de lente vertellen. Ik bedank iedereen...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 Dit is Radio 1.